9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland kan niet meer voorkomen dat het mogelijk wordt... om een Nederlandse WW-uitkering voor zes maanden mee te nemen naar een ander EU-land. Dat schreef minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Nu kunnen arbeidsmigranten maximaal drie maanden een WW-uitkering in hun eigen land krijgen. Daarvan wordt geregeld misbruik gemaakt... Nederland zal tegen de verlenging tot zes maanden stemmen, maar de meeste EU-landen zijn volgens Colmeis voor. Hij denkt dat de verlenging Nederland 32 miljoen euro extra kan kosten. Colmeis wil dat het UWV beter gaat controleren of arbeidsmigranten wel recht hebben op een WW-uitkering. De Verenigde Staten erkennen de Golanhoogten als Israëlisch grondgebied. In Washington hebben president Trump en premier Netanyahu een verklaring ondertekend waarin dat staat. De Golanhoogte werden in 1967 door Israël veroverd op Syrië en later geannexeerd. De internationale gemeenschap heeft dat nooit erkend. Trump had vorige week al laten blijken dat hij daarin verandering wilde brengen. Syrië noemt de erkenning een schaamteloze aanval op de Syrische soevereiniteit. De Braziliaanse oud-president Temer komt op vrije voeten. Hij zit sinds donderdag vast op verdenking van corruptie. Een federale rechter heeft nu bepaald... dat de 78-jarige Temer niet in de gevangenis hoeft te blijven... omdat de kans klein is dat hij het onderzoek tegen hem bemoeilijkt. Wanneer die wordt vrijgelaten is nog niet bekend. Ook zeven andere arrestanten komen op vrije voeten. Criminelen hebben in het zuidwesten van Engeland... drugs, mobieltjes en simkaarten een gevangenis binnengesmokkeld... met behulp van dode ratten... Sipiers vonden de ratten op de binnenplaats. Ze waren opengesneden, volgestopt en daarna over de muur gegooid. Eerder gebruikten criminelen daar al tennisballen en duiven voor. Het weer. Vanavond en vannacht is het bijna overal droog. De wind neemt wat af. Minima tussen de 2 en 5 graden. Morgen veel bewolking met in het binnenland een enkele bui. Maar ook af en toe wat zon en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu de herhaling van Alternative FM. Met la gran canción de Juan el Loco y su organillo. Vamos a continuar con la nueva sensación sensatievenida desde Holanda. Muy bailable, muy faking. Joder, qué bien que tocan estos cabrones. Señoras y señores, aquí tienen a The Cosmic Carnival. Oh, dat ben ik. <laughs> de vraag werd mij gesteld van wat ik wat ik ben, post, postbezorger. Maar ik mag af en toe hier een beetje bij snappelen. Um, het was even een uh, aardig gesprek wat ik even buiten de uitzending om had uh, met uh, de gasten van vanavond. Uh, en de vraag werd uh, gesteld wat ik dan uh, dus doe. Uh, nou, uh, uh, dit onder andere. Maar goed, uh, we begonnen deze met de uh, Cosmic Carnival. Heeft ook te maken met iets wat zich uh, gisteren heeft afgespeeld. Funny Man. Hoewel, met een zeer serieuze ondertoon. Want Nick Schuit heeft ook een behoorlijke verhandeling op zijn Facebook pagina geschreven. Ja, en wat moet je er dan bij denken op een gegeven moment? Uh, ik zeg eigenlijk uh, er heel weinig over, want. Ik vind dat de mensen dat er maar op een gegeven moment... er zelf maar achter moeten zien te komen. Maar ik word er in ieder geval minder vrolijk van. Dus dat is mijn statement erover. Zes minuten over negen. We gaan zo dadelijk nog het laatste blokje doen met, met Tobias. Maar we hebben natuurlijk ook nog gewone muziek. En één van is deze Joël Gourasharan. Want die was hier ook geweest. En dat is denk ik alweer een... ja, volgens mij in februari geweest dat, dat ze hier geweest is. Maar uh, het, het nummer waar het eigenlijk een beetje mee begonnen is uh, Stained Glass en dat hoor je hier bij Alternative FM. Dream anders op het internet al geplaatst. De opvolger van deze. Maar uh, we doen het nog steeds met deze To Be Found. En uh, we houden het uh, netjes, want uh, 29 maart, dan is het eindelijk zover. Want dan komt hij echt met de hele EP. The Wind Just Blew The Day Away van uh, Ruud Haveling. En bovendien is het een Zandvoortse inwoner en een Zandvoortse muzikant. Dus uh, wat dat er gaat, en we gaan hem uh, proberen te strikken... want ja, dan hoeft hij het alleen maar met zijn fietsje af uh, te doen. Wie dat ook uh, gaat doen straks uh, is Bas Romeijn, want die komt ook nog langs. Tenminste, het, uh, uh, het nummer wat hij gemaakt heeft. En uh, wij zijn ook bezig om Bas te strikken. Dus wat dat er gaat, uh, Zandvoort uh, heeft uh, ook nog wel wat muzikale uh, talenten onder ons... Uh, wie dat niet uh, uit Zandvoort komt, maar wel een muzikaal. Nou ja, muzikaal talent. Ik wil het niet zeggen, maar goed, hij uh, maakt muzikant. Hij is, maakt muziek. Uh, dat is Tobias. Want uh, ja, ik moet er een bruggetje slaan naar, naar Tobias toe. Uh, want, uh, want ja, uh, de EP uh, Rise and Fall is uh, af. Hij heeft ook uh, een beetje uh, verteld, net uh, helemaal aan het begin. Dat hij uh, weer. Uh, ja, dat, dat het er altijd. Uh, dat hij met muziek uh, bezig is uh, geweest. Uh, wat denk je met, met deze Rise and Fall die je nu afgeleverd heeft. Uh, heb je daar al de nodige reacties al op uh, gekregen? Uh, vanuit het land? Ja, er zijn een aantal uh, internetfora uh, waar, uh, waar die studies besproken en uh, ik heb uh, lovende kritieken gekregen. Dus dat, uh, ja? dat uh, was uh, uh, fijn. Ja? Uh, dat geeft aan dat ik niet de enige ben die uh, erin gelooft, zeg maar. Dat ja. Ja, want... dus dat is, ja, dat is toch leuk om dat af, af en toe terug te horen inderdaad. Ja. Uh, is het ook zo dat je met, uh, met uh, dit materiaal ook uh, ja, hoopt dat je ook in, uh, in wat, uh, wat, wat, wat zalen kan, uh, kan spelen? Of, uh... ja, uiteraard. Ik, ik, uh, ik vind het leuk om op te treden. Dus uh, uh, in, in mijn muziek met de wereld te delen. Dus daar, mm -hmm. daar hoort dat wel bij. Ja. En, uh, ja, dat is toch best stugge materie. Want uh, ja, ik, heb, ik heb sinds kort pas een, een boekingskantoor. Een klein boekingskantoor. Ja. En daarvoor heb ik het uh, in mijn eentje gedaan. Ja. En uh, er is heel veel aanbod. Het is, het is lastig om ertussen te komen. Ja. Als, je niet, uh, als je geen naamsbekendheid hebt nog. Ja. Dus, uh, ja, dus daar werk je eigenlijk uh, nu. Of tenminste, dat doet deze boeker dan? Of, ja. uh, of, of, of is... Ook. En ik, doe het, ik, ik boek ook zelf. Dus, ja. Uh, ja. Ja. En... Uh, ja, kijk, je moet ergens beginnen en je moet uh, bescheiden zijn, denk ik. Ja, ja uh, en dat, is... dat datgene doen wat je, wat je aangeboden krijgt. En, uh, kijk, uh, je, als er al één iemand naar je toe komt die zegt dat hij uh, dat van je muziek geniet, dan, uh, dan is het voor mij al... Uh, is het missie geslaagd. Ja, ja. Ja, uiteindelijk doe je het daarvoor. Kijk, ja. muziek maak ik natuurlijk voor mezelf en die ja. schrijf ik ook voor mezelf. Ja. Maar uh, de stap naar buiten toe, die heb ik wel genomen om het met mensen te delen. Ja, ja uh, want, want je zegt, uh, bij deze EP heb je ge gebruik gemaakt van een onderan, onder meer van een tekstschrijver. Maar doe je dat ja. zelf ook? Dus dat je, uh, ik, ik had al de vraag al gesteld, maar dat je ook echt alleen nummers schrijft? Of, uh... Nee, eigenlijk schrijf ik de laatste tijd uh, nummers met, uh, met anderen. Ik speel nu mm -hmm. veel samen met uh, Ute Abvestet, mm -hmm. een violiste en uh, uh, zangerist die ja. ook uh, op de CD heeft meegespeeld. Ja. En mijn volgende EP wil ik ook samen met haar uitbrengen. Ja. Ja. En uh, ja, wij zijn nu ook uh, druk uh, bezig om uh, repertoire te schrijven. Ja. Oh, dus, uh, en, ja, ik, ik vind het ook leuk om samen te werken, zeg maar. Ja, dat lijkt, dat lijkt mij ook. Want, want uh, met een viool, met een violisten erbij... Ja. dan geeft het toch alweer een hele andere dimensie aan... Uh, datgene wat je nu, uh, wat je ja. nu doet, weet je? Dus, Absoluut, ja. het heel anders. Ja, een ja, uh, tweestemmige zang, dat vind ik eigenlijk ook altijd uh, ja. heel fijn. Vindt zij dat ook? Ja, zij vindt dat ook, anders ja. zou ze het niet doen. Nee, een, dat... Ik voel me heel erg vereerd dat zij meedoet... want ze is ja. een hele goede en professionele muzikant, hè. Ja. En uh, zij vindt mijn liedjes dus toch uh, de moeite waard om, uh, om te spelen. Ja. En uh, ik vind ook de samenzang. Onze, onze stemmen passen gewoon op een heel natuurlijke manier bij elkaar. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk nooit voor hoeven oefenen. Dat, dat stemgeluid, dat zat wel goed. Ja. Um, David Bowie hebben we het ook even over gehad. Uh, ja. en, en de, de aantrekkingskrachten die het, die het heeft. Maar zijn er ook nog andere muzikale... Uh, helden voor jou geweest in het verleden? Ja, ja zeker. Uh, ik denk dat deg degene die mij het meest direct heeft beïnvloed in mijn spel en mijn zang ja. is uh, Neil Young. Ja, uh, ja. Eigenlijk door Neil Young ben ik serieus gaan zingen. Ik heb vroeger wel altijd tweede stemmen gezongen in bandjes en zo, maar mm. uh, op een gegeven moment ging ik liedjes van Neil Young uh, nazingen en uh, ja, dat lag mij wel. Ik moest het wel transponeren, want hij zingt heel erg hoog natuurlijk. Ja. En uh, eigenlijk door hem ben ik ook liedjes voor mezelf gaan schrijven die ja. ik die ik schreef met de bedoeling om zelf te zingen ook. Ja. Ja, Neil Jong is ook voor velen een inspiratiebron. Ja, ik vind het, ik vind het zelf de beste zingersongwriter die ik ken. Ja, er zijn er ook... En er zijn er een hoop, maar uh, ja. Ja, het zijn heel eenvoudige liedjes. En, uh, maar ja, het raakt me. Heart of Glass. Is Heart een? of Gold. Heart of Gold bedoel ik. Ja. Um, dat is één. Uh, dan hebben we Old Man. Man, die ken ja. ik ook uh, Achter ja, de gold rush ja. Needle and the de damages dan ja, ja, ja. zijn natuurlijk ontzettend veel uh, liedjes maar heel veel Hij zit er ook El een beetje die samenzang hè, wat jij er nou net over had ja. eh, want uh, Neil Young heeft ook even een klein moment samen met Crosby, Stills, Nash ja en, en, en Young, Young zelf ja, natuurlijk okay, uh, ja. dus dat, dat was al dat, dat was een soort moment van close harmony achtig uh, ja, verhaal ja zeker ja ik moet eerlijk zeggen, ik vind ja? dat niet het beste wat hij gedaan heeft. Ik nee? vind hem in zijn eentje, of met zijn eigen band... ...vind ik hem nee, uh, interessanter ja. dan met Crosby Stills. Nash. Ja, okay. Maar uh, nee, ja, samen zingen, dat, dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Harmonieën zingen, dat is iets wat bij mij natuurlijk uh, naar voren komt. Ja, ik heb ook heel veel naar de Stones geluisterd. Uh -huh. Ja, daar zit ook heel veel samenzang in. Uh, Jagger Richards, die hebben natuurlijk ook twee stemmen... ...die heel goed bij elkaar passen. Uh, ja. Dus ik vind dat muziek wel veel interessanter maken. Ja. Ik, Goed, we draaien nog even één nummer... en dan ja. uh, mag je nog even weer uh, twee nummers uh, spelen. De laatste right. twee. Um, en die, uh, laatste, uh, dat uh, nummer wat ik uh, ga draaien... is uh, van Tamara Woestenburg. Is ooit ook hier uh, het gast uh, geweest. Uh, het nummer wat je gaat uh, horen heet Nocturne. En zij was een van de mensen die hier ook geweest is in de studio. Nocturne heette het nummer. We gaan hem maken voor de laatste twee nummers die Tobias gaat spelen. We hebben ook een beetje stiekem gedaan... dat we niet alles van Rise and Fall gaan horen. Er moeten we ook nog wat... Uh, overblijven, dan moet je maar gewoon uh, het materiaal zelf uh, aanschaffen. Uh, dat uh, gaan we straks nog even aan hem vragen, waar dat allemaal uit te krijgen is. De laatste twee nummers, die heb ik ook van hem: Fly en Videotown. Dat zijn uh, de laatste twee nummers die, uh, die je nu van Tobias gaat horen. Ja, Fly staat overigens wel op de EP. Die wel, ja. Die wel. It's a Saturn, a Saturday, I'm throwing roses at your feet, everything vanishes, we're all the beat. one and two to be, There's no world outside our perception of it I close my eyes, different views, moment to moment We're gonna fly, fly eternally We're Saturn, Uranus, Neptune. We keep on dancing between earth. And En dit is nou uh, wat we een beetje gewoon nodig hebben. De verbeeldingskracht in de muziek. Uh, dat uh, heb je ook een beetje goed kunnen beluisteren in dit nummer Fly. Uh, als je goed tot, uh, op op zitten letten. Want uh, dan sluit je gewoon even je ogen. En dan denk je, ja, inderdaad. Het is uh, alsof we gewoon even in een hele andere plekken worden meegenomen. Uh, de laatste, ik uh, vind hem eigenlijk best wel heel erg uh, geestig. Uh, tenminste de, de titel. Maar ik wil toch straks even weten waar het over gaat. Maar eerst het nummer uh, laat hij horen. Videotown van Tobias Bader. En dat is het laatste nummer. Asymmetrical angel In a cockpit red, white and blue Gave me the magic feel Visions of the unforgettable He gives me untamed sunshine, just when the Star Wars skies grow dark. When the Just like the Dankjewel. van uh, van deze uh, avond uh, video van uh, Tobias Bader en uh, we gaan uh, zo dadelijk natuurlijk nog even uh aan hem vragen waar het liedje nou echt over gaat. Dus dat uh, wil ik toch wel even van hem weten. Want ik vind het een mysterieuze titel, maar hij, uh, ik heb ook even een beetje naar hem zitten luisteren net. Er zitten, er zitten wel heel veel uh, mooie dingen in dat liedje. Ik heb, echt, uh, ik heb echt ook van dat laatste liedje wel uh, genoten. Vond ik uh, heel leuk uh, Tobias. Dus... Dankjewel. Ja, okay. um, <laughs> goed, we gaan nog even verder. Want dit is een band die gaat uitpakken op uh, 3 april, of 4 april moet ik eigenlijk zeggen, dat uh, de band het heet Moorpark en uh, het nummer dat heet On My Way. We can make it somehow Can you feel? Heb ik uh, nog wel eens uh, te maken gehad uh, met uh, Mink Boskamp. Uh, die heeft uh, wel, uh, wel eens waren, uh, nu inmiddels ook alweer een paar keer in mijn pad gekruist. En uh, nog niet zo gek lang geleden zaten Mick en ik uh, ineens bij XL... ergens in, uh, in Zandvoort in het dorp een bakkie koffie te drinken... om even gewoon bij te praten. Zo werkt dat dan. En uh, toen ging het onder andere ook over deze Lizzie V. Hij zegt, ja, die heb ik uh, toen, uh, toen een keer expres een beetje naar voren gehaald... op een podium ergens in, uh, in de buurt van Rotterdam. Uh, toen zei hij van, ja, dat was toch wel iemand die, die dat wel kon. En uh, nu uh, ziet hij inmiddels <laughs> dat dit toch wel een beetje lichtelijk uithaalt hand aan het uh, lopen is. Want Little Big Secret is een nummer wat, naar mijn idee, maar ik ben niet de enige, die denkt dat dit toch wel uh, ja, materiaal is waar uh, zij uh, in Nederland wel enigszins vaste grond onder de voeten mee moeten gaan krijgen. Maar of Nederland daar klaar voor is, dat uh, is nog maar even de vraag. Ik doe in ieder geval mijn best. Uh, het nummer overigens gaat over de kleine grote geheimen, maar dat dat heel erg storend kan werken en dat dat zelfs tot, uh, tot, ja, tot gezondheidsproblemen kan leiden. Uh, dat is wel duidelijk, want daar, uh, betekent, dat betekent ook... dat je er ook over moet kunnen praten. Dat is uh, de strekking eigenlijk van het hele verhaal. En uh, Lisanne Venendaal die daar achter de zit... die heeft zelf aan dit nummer ook meegeschreven. Ze heeft het niet alleen geschreven, maar ze heeft er wel aan mee uh, bijgedragen. Dus uh, er zijn ook wel degelijk elementen van haar in... Uh, in te horen dan natuurlijk de vraag aan Tobias. Want ja, uh, het laatste nummer wat ik uh, net uh, gehoord van hem. Videotown. Het is een, uh, ik, ik, ik, ik, toen ik hem al opschrijf, toen denk ik... Hé, hey, dit, dit is toch wel heel echt uh, iets uh, bijzonders. Eén, waar gaat het liedje over? Je vraagt het wel over het moeilijkste nummer. <lacht> <lacht> ja, het is ik, een uh, van de uh, meest ondergrondelijke nummers terug, qua tekst. Ja. Voor mij is het, een soort, uh, het is eigenlijk een soort verbale videoclip. Als je je ogen dicht doet, dan zie je allerlei beelden verschijnen. En die, zijn bij mij echt, die staan echt op mijn netvlies als ik het, uh, als ik het zing. Okay. Um, ik vind het een hele integrerende tekst. En dat is nog, het leuke is, er is nog een complet, yeah. uh, Wat ik meestal niet speel, omdat het nummer dan wat lang wordt. Yeah. En dat is echt geweldig. Uh, yeah. I see darkness fading, airborne on a neon trail. Yeah. Doors of perception open. My TV-angel cannot fail. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja, ik dus, ben geen dichter, maar... Uh... Ja, het, het, heeft, het, heeft, het heeft ook te maken met de verbeeldingskrachten... Die, die je zelf ook een beetje moet hebben als je naar het nummer luistert. Dus dat, uh, Zeker, ja. Ja. Ik uh, kan... Goed, jij hebt het niet geschreven, maar nee. uh, ja, dus, dus, dus dan, dan heeft het ook weinig zin om uh, te vra de vraag te stellen van, uh, van uh, wanneer dit, dit uh, nummer is ontstaan. Nee, ik heb dat dit nummer wel zelf geschreven, ja? met, met, met de tekstschrijver. Ah, oké, oké. Okay, maar ook, okay, dus maar dit, dit nummer is, is ontstaan, ontstaan inderdaad ja? het, aan het begin van onze samenwerking. Nou, dat is best al lang geleden, Ja. Dat is een van de eerdere nummers die we samen hebben geschreven. Dus het is een, en... een vrij. Uh, nou ja, het is voor mij een mijn oud nummer. Ja, een nummer. Jaar, of, uh, jaar of 12, of 13. Of Zo, dat is dus dan ja. een pittig, pittig ja. leeftijd, heeft dit uh, liedje al. Ja, en dan, kijk, het leuke is dat de liedjes die je in het begin schrijft, mm -hmm. de, de, de wat oudere liedjes, die. Ja, daar, daar blijven de goede van over. Want ja. anders, ja, op een gegeven moment, dan heb je weer li nieuwe liedjes die je liever speelt. Maar ja. ik, ik merk dat helemaal in, in het begin heb ik toch. Een, een heel groot aantal liedjes geschreven die gewoon die ik zelf nog steeds leuk vind, dus ja. dan denk ik ja, dan vind ik het in ieder geval een goed liedje. Dan Kunnen we kijken wat anderen? Ja, vindt. nou goed, in ieder geval, deze intrigeerde mij uh, enorm. Ja. En uh, ik denk uh, dat uh, ja, je de, de terecht ook zegt: het is het meest ondergrondelijke nummer. Maar de kelk heeft dit bij mij in sta geraakt, want anders zou ik er jou over beginnen, denk ik. Nee, nou dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Uh, heeft hij toevallig ook ergens al op een uh, eerdere EP uh, gestaan? Of, uh... Uh, ik heb ooit wel eens uh, met Cosmic Circus uh, wat dingen uitgebracht, maar ja. die, uh, die wil ik eigenlijk gaan heruitbrengen. Dus die, ja. zijn, uh, die, heb ik, uh, die zijn nu momenteel niet verkrijgbaar. Nee, oké. Okay. Ik, okay. ik, ik, ik ben, nou ja, wat ik vertelde, ik ga dus eerst uh, met Ute uh, Aafwustet een uh, ja. EP samen opnemen. En daarna ga ik weer gewoon verder met, uh, met eigen liedjes die bestaan. Uh, op te nemen. Maar ja, misschien heb ik tegen die tijd ook alweer zoveel nieuwe nummers geschreven ja. dat ik daar niet aan toe kom. Dus ik heb eigenlijk tijdtekort, wat dat betreft. Ja, dat geloof ik graag. Ja, wie, wie, wie niet? Het is, wat dat betreft leven we in een ja. beetje een jachtige maatschappij. Goed, het is in ieder geval duidelijk. Dit, deze, deze, dit laatste nummer is wat nader verklaard inmiddels. <laughs> Ja, dat is altijd wel leuk om. Kijk, sommige sommige ja. liedjes, die zijn wel... Die zijn, die, die, dat zou je voor kunnen zeggen. Die gaan echt heel erg ergens, ergens over. Want je zei, flyer. Bedoel, dat ja. je, je doet je ogen dicht. Je staat op het dansvloer met een ja. mooie man of vrouw. Uh, ja. Naar keuze. en ja. uh, Je gaat helemaal op in de eigen wereld. Ja. Ik heb ooit uh, maar... uh, met Dick erover gehad. Of die, uh, he, want Er zijn veel mensen die een soort duiding willen. Of een uitleg van zijn teksten. En... Um, uh, toen zei hij van ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Want dat, dat haalt ook een deel van de charme ervan af. Ja, okay, dan, ja. dan, dan beroof je mensen dus eigenlijk van hun eigen ja, uh, verbeeldingskracht. Ja, ja. En dat, dat je... vind ik eigenlijk ook van kunst. Eh? Ja. Als, er, ja, als je daar uitleg bij nodig hebt, dan... Is ja, het ja. geen kunst meer eigenlijk? Nou, ik weet, dat wil ik niet zeggen, maar... Uh, <laughs> Soms is de uitleg wel heel erg interessant... Ja. maar heel ja. vaak uh, is het toch spannender wat je er zelf bij voelt. Ja, ja, ja, vindt ja logisch, er, want, uh, want muziek moet ook voor een deel en ook de tekst moet universeel uh, kunnen zijn. Precies, want het ja. uh, moet in meerdere uh, omstandigheden uh, in te passen zijn. Zo, uh, ja, ik, ja. nee, nee, ik, nee, ik zeg ik het wat knullig, maar... Nou ja, ik zou het zeggen, kijk, ja. het persoonlijke interesseert mij niet zo heel erg bij artiesten. Want ik ken, ik ken die personen meestal niet. Dus als iemand liefst verdriet over iemand heeft... Ja. Ja. Dat zal wel. Ja. Um, maar als hij dat... of zij dat op een universele manier... Uh, verwoord, ja. dan begint het voor mij ook interessant te worden. Dus dat zeg je gewoon goed, vind ik. Ja, ja nou ja, goed. Het is mij wel eens een keer zo uitgelegd. dat je ja. En dan ga je er ook op letten. En uh, dat ja. is weer een stuk ervaring rijker... die ik als presentator van dit... Uh, van dit fijne radioprogramma mag uh, doen. Want dan ga ik er zelf ook over nadenken. Uh, het is ook... Uh, ja, ik ben, ik ben in een kort... Kort tijdsbestek ook recensent geweest voor de Pop-Unie in Rotterdam. Dus ik weet er wel iets. Ik weet er een bij, beetje vanaf. Dus je moet altijd wel opletten dat je niet alles kapot schrijft. Uh, nee. uh, en het uh, inderdaad uh, niet meer aan de fantasie over kan uh, laten. Dus daar dat, moet je altijd wel een beetje mee opletten. Dus dat. Uh, dat, dat... Probeer ik dan ook graag uh, te doen. Ja, nou, het, is wel, het schiet me net iets binnen. Nu jij zegt ja. <laughs> over recensies. dat er iemand heeft ooit over, de, over deze teksten gezegd. dat ze nergens over gaan. Ja, nou, En eigenlijk is dat wel een heel groot compliment. <laughs> ja. Ik denk niet dat het zo bedoeld was. Maar ja. <laughs> ja, maar goed. Maar uh, voor, voor de muzikant is het in ieder geval. Oh, kijk, zie uh, je. Hebt het, uh, in de context zal, zal, is het dan misschien wat minder. Maar, maar je kan het toch met een glimlach. Uh, nou, je hebt het dan. Uh, <laughs> dat was precies de bedoeling dat het een beetje ongrijpbaar is ja zei je, dat heb je ook gezegd aan het ja, nee, begin absoluut. Dus uh, goed, uh, dat, dat zeggende ga ik weer eventjes nog een, een aantal nummers laten horen. We komen nog even zo direct nog even bij je terug. Uh, deze twee nummers, dat uh, zijn Bas Romein. die gaan we nog uh, terug horen en zien misschien hier bij Alternative FM. En dat doet hij met een productie die samen met Molina ook een zandvoortse inwoner, want die heeft zich met de productie van dit nummer bemoeid. Wondering. En daarachter hoor je Hanneke Laura met New. When the sun goes down, you stop hiding. Creature of the night there is no. Sun starts to rise, you start to cry, but no one can see it. It's all from inside. Too scared of the future.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 Wandering. Ja, ik zei dat ik uh, Hanneke en Laura meteen uh, zou draaien hierachter, maar dat doe ik nog niet helemaal, want uh, we gaan een afscheid nemen van Tobias, want... Uh, er is ook nog een, een trein die nog gehaald moest worden. Dus dat doen we dan bij deze. Eén uh, vraag. Hoe vond je het? Ik vond het leuk, ja. ja, ja. ja. Dus dus... Het is elke keer weer spannend. Dat, ja. dat het grappige is dat ik... Uh, was, uh, ik had vandaag een behoorlijk drukke dag op mijn werk. Ja. Dus ik had weinig tijd om het voor te bereiden. Dan ja, kwam ik heel relaxed aan hier. Maar dan, op het moment dat ik begon te spelen... dan komt er even iets van zenuwen boven. Ach. Dat ik dat heel vaak ook niet ja. heb. Ja. Dus dan is het andersom. Dan ben je van tevoren een beetje zenuwachtig. Ja. En ik vind het leuk dat zo'n interview. Jij stelt weer toch weer heel andere vragen dan ik heb een paar andere programma's ook gespeeld. Ja. Live Radio. En uh, jij kiest een heel andere invalshoek. Dat vind ik wel leuk. Oh, ja. dat vind ik fijn om te horen. Nou ja. ja. Goed. Ik vond het ook heel leuk dat je geweest bent. En uh, graag tot een andere keer. Ja. En eh. Uh, nou, als mensen wat willen vinden, is dat op tobiasbaden.nl. dacht ik uh, ja. nog even kwijt te moeten. Dat is heel, <laughs> dat is heel goed dat je dat zegt. Ja. Ja. Op uh, het internet en uh, misschien ook op Facebook. Want dat, uh, daar ben je ook op te vinden. Tobias Baden geloof ik. Ja, Tobias Baarden. Degene die, uh, nou ja, je komt het vanzelf wel tegen. Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Ja, Dank je wel. Tot ziens. Ja, tot, tot, tot ziens. Goed, uh, nog uh, een paar nummers en dan uh, houden we er ook uh, met dit uh, programma mee op. Uh, Hanneke Laura had ik al uh, aangekondigd en dit nummer dat heet New. To the stars and night sky, the moon, let's make this up.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 For some Dat was uh, afgelopen zondag wel anders. Want toen uh, liet uh, Hanneke toch hele andere dingen horen. Want dat was uh, in het kader van St. Patrick's Day. Uh, dat dat, dat uh, hebben de Ieren. Uh, dat is een uh, feestdag voor de Ieren. En daar was dat eigenlijk meer folk-songs en dat doet uh, samen met uh, Luc Lenders. En voor die gelegenheid was er ook nog een Nieuw-Zeelander die meegekomen was. Graham James. En uh, het was uh, uh, meer dan de moeite waard om daar aanwezig bij uh, te zijn. Straks Vader Veugen met uh, nog uh, weer een nieuwe aflevering van... Het mooie programma wat, uh, wat uh, gaat komen. Uh, dat uh, programma dat heet A Peaceful Radio. Dit is de laatste die we hier gaan horen. En dat is A Different Man. Voor de verandering is het hier niet Blue November Day... maar gewoon A Different Man van Tibi Flores. Dag.